Kijk, dat uh, klappen, zeg dat, we hebben dat zo'n ballonnetje, wanneer dat ballonnetje ah, knalt, knalt. Huh? Knapt. knapt. Wanneer een mba, ballonnetje knapt, dan, we hebben dat ook zo geleerd, dat precies hetzelfde gebeurt er in het geestelijke, herinner je nog, wanneer we hebben gezegd dat het licht dat van de, het hoofd van de eigen Arihantim afdaalt, eigenlijk is dat licht van de Atik. Van de zeven, ja, van de Atik, maar dat gaat via de Arikantine. En wanneer het komt naar de zonden, wat zeggen niet de zonden, naar het gevolg van de zonden... naar uh, zo'n lichaam. Ja, herinner je nog? Dat van de Citra Agra. Dat Citra Agra heeft uh, de kracht, het heilige wat de mens heeft aangetrokken, dat zij omhult. Het wat we hebben geleerd met een soort macht, een soort lichaam eraan. Dat is uh, het ballonnetje. En het licht van de, wat van de aardje komt, doorboort dat ballonnetje en daaruit komt het licht. Oftewel het heilige komt naar buiten en wordt het weer vrij. Kan je weer voor hergebruik, kan je weer, het um, komt dus vrij voor her, weer hergebruik. Oké, okay, een paar een paar woorden wat uh, in de pauze Luba heeft <coughs> mij ook iets bij vrouw wil zeggen. Mijn vrouw is haar mijn vrouw is dus haar ehm um, zeg so ik het. Troeteln is Luba, maar haar jeotse naam is Leia. Daarom een beetje zo door elkaar. Wij zei kwam wij in de pauze en in de sectie zegt het roshoshana is rosh. Hij het rosh. Roshoshana dus het hoofd. Dat is dus ketter. Zo so is het inderdaad zo. Kijk, want Rosh Hashanah is dan de eerste dag van deze maand. Dat is wanneer wij staan dus voor, voor de koning. En daarom op deze dag is dan welke sfera is dat? Ketter. Dus het is eigenlijk de eerste, het eerste verschijnen voor de Koning, en dat is dan Rosh. Altijd par zo gemaakt hoe? Eerst in de kilim, altijd Klee ja, dan kli Chochmah, kli Bina, etc. Precies hetzelfde is met Rosh ten aanzien van Yom Kippur. Dus Rosh Hashanah is de Keter van de kilim. Keter en Chochmah, want de twee dagen. Twee dagen van de Rosh Hashanah. Keter en ja? En dan gaat het de derde dag van Roshana, is Bina, dus op, de, op die manier, elke dag tot de, tot de Yom Kippur, en de Yom Kippur is de Malchut, is de tiende dag, de tiende dag van deze maand, van de maand Tishri. Dus op deze, op deze manier dan ook tegen de Yom Kippur hebben wij dan alle tien kilim al um, volbracht, als het ware, van de malgoed. Tien kilim van de malgoed. Dus eigenlijk is het malgoed, Malchut. malgoed, Malchut, de malgoed, Malchut natuurlijk malgoed, Malchut, de malgoed zelf niet, maar het is zeer dicht bij de malgoed, malgoed op de Yom Kippur. En daarom is het ook het gevoel van, uh, aan de ene kant is het normaal ontzag. Ja? Zo, want als je komt tot jou, de bron van echt van jouw bestaan, dat is dan maar goed, dan mal goed, bijna in de buurt Het is diep, diep, diep het diepste punt in jezelf. Dan is het vreselijk aan de ene kant, maar aan de andere kant is het dichtst bij de verlossing. Dus daar moet ook het licht komen. En dat is dan de Yom Kippur. En daarom is op deze dag. Is het een geweldig dat dit, uh, Zoals op deze. De Yom Kippur heb ik nog nooit. Zo gevoeld. Voelen we absoluut dat dit En dat is misschien ook. Zo so is het. Maar dan is het. Dat zit ook in de Rosh Hashanah. In, het wo, in de naam zelf. Rosh. Yes, Roos is het hoofd, ja of niet? Het hoofd en ook Roos van de Partsuf. En hashana, wat betekent hashana? Shana is, ja. we hebben geleerd, herinner je? Shanah is jaar. En Shanah heeft dezelfde gematria als, we hebben dat ook geleerd, als Sphira. Mm -hmm. Ja, herinner je nog? Oké. Okay. Dus, wat is het dan? Roos, Hashanah betekent het hoofd van de. Of de hoofd, de eerste, eerste van de sfera van de sferoot betekent dus de ketter, de ketter. En daarmee dus ook luiden wij in de ketter van het hele jaar. Ja? Dus het begin van eigenlijk, ook okay, we kunnen zeggen dat het komt na, na de Rosh Hashanah. Dat klopt. En de is het een, het begin van het nieuwe jaar. Dus het is een ketter van de... Die wij bouwen weer opnieuw in het nieuwe in een nieuwe, nieuwe cyclus van het nieuwe jaar. Mm -hmm. okay. Want een hele cyclus van het nieuwe jaar is ook weer Shana. Ja, ook weer jaar. Ook weer sfera. Je kan ook het hele jaar zien als correctie van één sfera in het algemeen. Kijk. Okay. Okay. Moet je zo zien, alles is, oh, is, is het algemene in het bijzonder. Jij kan zien het hele jaar in het algemene aspect, dat dit shana, wat shana is, sfera. Ja? dat jij in één jaar, dat jij corrigeert één sfera van jou. En aan de mens zijn gegeven, standaard, hoeveel jaar? Zeventig jaar. Dat is het leven van de mens. Ik bedoel, 70 jaar. De zeven sfeer op maaltien? 10. Dus 70 jaar, dus elke jaar moet de mens een mens één sfeera corrigeren. Dat de mens een mens langer kan leven, betekent niet altijd dat het een zegen is. Ja? Dus <laughs> <laughs> <laughs> iedereen begrijpt. het is niet altijd een zegen. Het is natuurlijk, en natuurlijk, iedereen die. die die let op, die, die vat al die woorden van de zegeningen, van de gebeden op, dat dit slaat op de jaren van het leven. Dus verleng ons jaren, verleng, on, verleng ons leven. Betekent verleng leven, betekent, betekent verleng die de dagen van onze wanneer wij licht ontvangen dat is het leven ja, dus wanneer wij jong wanneer de dag is, wanneer wij het licht van de schepper zien wanneer wij, dat is het leven ja, jong dag is leven dus dan is dat is wat wij, wij vragen waar, waar wij om vragen in de gebed en niet dat wij uh, vragen dat wij fysiek Euh, lange, ...lang le moeten leven. Dat is geen... ...dat hoeft niet per se... ...een uh, zegening zijn. Dat, is, dat kan juist een vorm... ...van straf zijn... ...aan een mens. Begrijp je? Dat de mens... ...weet niet meer wat te doen met zijn leven. Het is uh, wel ...vind je dat. En, en leid. Waarom worden mensen vaak... ...een leven, lang leven... ...gegeven? Ge ge ge juist om vanwege... als als uh, uh, of de manier dat hij op die manier extra leidt om zijn pakket, om zijn zonden te uh, zeggen, om in regen te komen, dan heeft hij niet meer nodig, niet, dan heeft hij meer nodig dan de 70 jaar. Zo so, het is een heel ander aanpak wat wij wat wij doen. Maar het is normaal 70 jaar. We gaan verder. We keren terug naar de zoger. De linkerkolom. De pagina kofiut 118. En nog een keer de, dat stukje, dat fragmentje van 30. De regel 30, na de komma. Wat hij zei dat... Want Chassadim, de Chassadim van de hoge wereld, dat wil zeggen van de abo 31, enig de In deze Chassadim van de hoge wereld is er geen aanzuiging meer voor de citra agra. We Hashem Habakkuk, more Albet Albed, Hibukin. Schehu, al Hibuk de Ime. We al dertig Hibuk, Hanosefbu Milisha. We hu, nishlam, mikol de pachina. כף י"ט ענדר דנקנטן אסולם דרכטר קולום סיטרי הנ מיחחמה בכול השלימוד והן מיחסדים תוי בכול השלימוד לסה שומר אשלים פהיבוקין ואשלים выраза ды и атван хибукин гем хасадим фир ди абавима выраза ды гу ахохма we keren terug naar de vorige pagina. En als je de, de grote steeds als rode draad ja, ziet, wat, wat is de strekking, wat is de zin van de, de het bestaan? Wat is de, hoe is gestructureerd ja, de, de wereld? Dat de gene is, de hele bedoeling is, dat de dien moet verbonden zijn met de genade. Als je dat steeds blijft in de gaten houden, dan zal je zien dat de zorgers spreekt alleen over die dingen. En dat dat wordt bewerkstelligd door de drie lijnen. En, door, en de drie lijnen, uh, correctie in drie lijnen, is, is, is bedoeld om de... Op die manier is ook het resultaat van de verbinding tussen uh, die twee dien en en en en, en rachamim en barmhartigheid. 31 dertig. Uh, en de naam Gabakouk, more let op, leert of verwijst naar, leert over drie, 32 over twee geboeken, over twee omhelsingen. In zijn naam dus zit verwevende dat die twee omhelsingen. Kijk naar de ge, geboek is één, en meer fout, daar zit nog, die nog een keer in de letter Kouf verwees verwijst naar twee omhelzingen. 32. Shehu al-Hibuk de Ima. Dat dat is, dat die verwijst naar de omhelzing van zijn moeder. We al-33-Hibuk aan Osefbo en, en naar een omhelzing die. Toegevoegde aan een toegevoegde omhelsing in, van hem door Elisha. We hoeen Mikol Mikulsitin, en hij werd vol, de, vol, volbracht, aangevuld, Mikulsitin, van alle kanten, zog ze. De volgende pagina de rechter kolom de eerste rechter en mi chokma bechola Zo zowel door de chokma in alle volmachtheid. we hen mi chassadim en als, als ook van chassadim twee bechola We wie shomer en dat is wat is Zohar Aschlim le chibukim, we aschlim, hij werd aangevuld of volbracht in de chibukim, in de, ten aanzien van de omhelsingen. Dus Elisha heeft het aangevuld met zijn, uh, met, met, met nog een uh, omhelsing. We aschlim le raza, Rio atwa en werd aangevuld, door, dus door, de, door Elisha, werd aangevuld, drie, tot het geheim van Rio Atwan, van 216 letters. En nog een keer, hij gaat ons nog een keer verduidelijken, let op, drie. Geboekin hem chassadim de abo omhelsingen, um dat zijn de chassadim van de aboehima. See? Maar de, de omhelsingen, die, die zijn dus de chassadim van de aboehima. Dat zie je dat omhelsingen, net zoals de chassadim Omhelst de chokmah. So is het ook hier, het dan dat gebouken, de omhelsingen, die zijn chassadim van de aboehima. Vier, we razen de Rio, hoe Gogma En het geheim van Rio, van 216, letters, dat is, hoogma. De Gogma. Ja, zoals we hebben dat gezegd, dat uh, het licht hoogma is, heeft een gematria, hoogma is ab, ja, gimatria ab, van de partsof en überhaupt, overal waar het is, overal hebben we dan, gogma is ab en dan in het hoofd hebben we drie sferot. Kijk, gogma binnen drie, driemaal ab ja, driemaal um, 72 dan in het hoofd hebben we altijd 216 letters gogma in het hoofd hebben we alleen maar licht gogma daar hebben we geen gesedim nodig maar in het lichaam hebben we wel gesediem nodig om het licht aan het lichaam door te geven, dan moet het wel, uh, chassadim hebben we nodig, of omhulsingen hebben we nodig. Omhulsingen hebben we nodig. De regel vijf. En kijk op die manier, de zoger geeft ons ook gevoel, het gevoel, zitten. Je, je kan ook zo zeggen, nee, in, in drie keer, in drie tellen kan je zeggen, nou, we hebben nodig chassadim, we moeten moeten omhullen die hoogma klaar is. Maar kijk nou van hoeveel verschillende invalshoeken de Zoger ons het gevoel, het geestelijk gevoel, bijbrengt, geestelijke verbeeldings, geestelijke verbeeldingskracht, en daardoor komt dat licht in alle uithoeken van ons. Heb je? Dat wij niet alleen met het hoofd, met het hoofd hoe kunnen we Eén keer hebben we dat gehoord, klaar, ik, kan, ik weet het al. Maar dat is alleen het hoofd, alleen hersenen. Maar de hele bedoeling is van de mens, om niet met hersenen, uh, het, de mens is niet alleen hersenen. De mens is, het licht moet vullen ons alle, elk plek, elk celletje moet gevuld worden met het licht van Hashem. Licht is oor, en dat is licht van Hashem. Dag is jong. Dag is licht. En dat is, moet het licht moet ons vullen volledig. Het is niet van ons. Maar het moet, wij moeten ons, en daarom, de Zorger heeft het, uh, hebben we de Zoger nodig, die ons van alle, op allerlei manieren zie je, spreekt over, sprake over, uh, over ben -Yahu, ben -Yahu over Atik, eh? en op of Europese kom je hier je over uh, over this Elisha over Habakkuk op de manier dat en dat het allemaal nodig is om ons te vormen. de Rachel 5 with the Shomer Batevin itkaima Leachtara, rohe. Weet dat het zo, met een beetje nadruk op roege. We zijn er batevin, itkaima, leachtara, rohe. Dus nadruk op de op de laatste, het laatste woord. Zes, uwa atvan, itkaim, kool, goefe, alkiyuma. En nu moeten we in het. Hier in regel 6 is de nadruk komt te liggen op goefe. 5. Uh, We zegen, dat is wat de zoger zegt. Maar door de woorden, het keime, bracht hij tot opstanding, de achteren, uh, hij deed terug, letterlijk, hij deed terug, uh, keren tot opstanding zijn roer. Dus de geest, de roer is geest. Dus de, het innerlijke gedeelte van Gabakoek uh, bracht hij tot leven uit de doden. Door de woorden, dus door de ab, ab woord, door de 72 woorden van de naam, van de heilige naam. Goed opletten. Dat is, daardoor, daarmee heeft hij zijn roeg opgewekt uit de doden. Zijn innerlijk, zes. Zie je dat er bestaan twee, twee aspecten of twee... Uh, Richtingen twee twee dingen worden opgewekt. Zowel het innerlijk van de mens als het uiterlijk, als het lichaam van de mens. ova Atwan, Itkayem Kol Goefe Alkejume. En, zeg hij, door de, door de letters, dus door die losse 216 letters, Itkayem heeft die tot stand, tot opstanding gebracht. Kol Goefe. De, het hele, het heel zijn lichaam van, van Habakkuk. Aiki brachten bracht hem tot opstanding. Aide dode. Dubbele punt. Zeven. Ki hat even starfu mirio atvan. Nasu על ידי אח אחיו בוק הבית של אלישה שעל ידי רחיבו קזה נכן חזר לתייה שגם גם שחד אחסדים במלטים ולאה שם Achizale, Sitra, Achra, Shehu, Amita. Goed opletten, elk woord is hier, wat hij zegt is, uh, op zijn plaats. Zeven. win van de woorden, Schnitz-Tarfu, die opgemaakt werden, samengevoegd zijn, die opgemaakt werden uit Rio-Advan, uit de 216 letters. Na, Su aridea chibukabet werden gemaakt door acht aridea door de tweede omhelsing van Elisha. Dus de tweede omhelsing gaf hem Elisha. En dat sche aridea chibukas, dat door deze omhelsing, dus omhelsing waardoor de hij keerde terug, tot, hij keerde tot het leven terug. Shahem, wat betekent dat? Shahem ham shahat a chassadim. Dat, dat is de, het aantrekken van de chassadim. Wat betekent dat? Qua krachten. Dat het aantrekken het is van de chassadim. Van de hogere wereld. Dus van de abu Dat heeft hij gedaan. Sitra dat daar bij Abu Yima in die Hassadim die aangetrokken worden van de Abu van de hogere wereld, daar is geen aanzuiging van voor de Sitra Achra. welke Sitra Achra is Amita, is de dood. weten we wat de dood is? Dat is de Sitra Achra, die is de dood. Эльф Увараза Атван, ниткайма бо ахохма. Твалов Шикию кью, коль ки мохин дертин де хохма, машлемин этагуф в фертин. Kijk nou wat je ons vertelt. En nu kijk ook geweldig wat je wat wij nu leren hem. Dus leren hieruit. Dus de chassadim, dat is van de hogere wereld, heeft aangetrokken uh, voor hem Elisha in de tweede omhelzing. En nu elf. Oewa raza teriyo en in het geheim, ten aanzien van het geheim van 200 letters. Dus 200 losse letters. Dus niet opgemaakt in woorden. Door, die, door dat geheim van 216 letters, mit Kaimaboa Gogma, werd in hem, eh, stand, ging in hem stand houden, de Gogma. Dus daarmee werd Gogma in hem opgewekt, 12 Shehi. De Gogma heeft het opgewekt in hem, door die, werd opgewekt in hem, die door die, werd opgewekt door die 216 letters, 12 Shehi. Kiyum kolgo, foal, Dat is het, het bestaan van, het eigenlijk, dat tot, tot, tot, opstanding komen van al zijn lichaam. Dus door die losse 216 letters, dat is dan de gogma, heb je gogma aangetrokken, en door die gogma werd zijn lichaam uh, tot, stand, uh, tot opstanding, kwam zijn hele lichaam tot opstanding. En nu ga ik het al goed oplichten, want je zegt laatste, laatste fragment. Kijk, moch in de hoogma, want moch in van hoogma dertien, ma shlimi met aguv die vullen aan die macht die volbrengen het lichaam, de hele shlimu teritsuya, die volbrengen het lichaam in alle gewenste van macht Geweldig is dat, dat wij ook, dat wij begrijpen ook dat gogma, de wijsheid, de gogma, het licht gogma, uh, is eigenlijk brengt de volmaaktheid ook aan het lichaam. Natuurlijk spreekt hij niet zomaar over het lichaam, over, uh, maar ook natuurlijk spreekt hij ook over het lichaam dat ook tot leven kwam. Het lichaam ook zijn fysieke uh, omhulsel want hij begon te bewegen, hij ging leven, et cetera, et cetera. Dat dat, het lichaam, goed opletten nog een keer, dat het lichaam wordt, tot in opkomt in opstanding van uh, uit de doden, door de gogma. Zie, dat is bijzonder belangrijk, wat hij ons, bijzonder belangrijk gegeven. Vijf. En dat betekent ook in elke, elke bijzondere correctie die wij doen. In elke correctie, als wij uh, alleen willen, wie wil alleen maar chassadim en geen gogma. Dus die wil uh, werken alleen in één lijn en niet in twee lijnen. Dan bestaat geen, één line, één line bestaat, bestaat geen rechts en links. Maar dan bestaat alleen alleen één lijn. Als iemand alleen maar chassadin wil meen dat hij goed is dat hij goedaardig is et cetera dat is een uh, vertekend beeld dat is een mens dat meent, en dat hij bijvoorbeeld hangt en daarom zeg ik steeds over religie dat ik niet val uh, een religie aan of zo, so, maar dat helpt niet Dat is net als een narcose het is net als een drugs het helpt niet het is wel natuurlijk, ook help dat helpt, dat een mens kan wel een, een soort bestaan hebben, maar het is niet het ware bestaan. Heel? Het is net als een mens die, die steeds onder druk zit. Het is precies hetzelfde. Men wil niet zien, de realiteit. Dat is dat waarom zeg ik steeds over religie stap voor stap. Waarom? En men negeert de gogma. Men negeert, men kan niet Gogma ervaren. En men zegt, nou hoeft niet. Gochma kan je alleen aantrekken, let op mijn vrienden, alleen via de linkerlijn. Via de rechterlijn kan je geen, geen spotje Chogma aantrekken. De rechterlijn is de schepper, het is zijn schijnen van zijn eigenschap, van zijn kilim, kilim van... In onze kilim, in ons kelim, onze kilim, onze kilim van het geven. Dat zijn projecties van de schepper in ons. Dat is de, de rechterlijn is niet ik. Ik ben de linkerlijn. Wij zijn de linkerlijn. Of linkerlijn betekent iets wat onder de gezet. En dan als we dan man doen opbrengen, doen opsteken, dan komen we in de linkerlijn. Nou, dat is Gogma. En die gogma, daar moeten wij steeds, de, het ene tegenover de andere moeten wij steeds voor ogen hebben. Gassadim aan de ene kant, gogma aan de andere kant. Die moeten wij, dat is de weg. En tussen hen, dat is onze weg. Van deze naar deze. Ja, steeds halen de ene, want gogma zonder chassadim. Is een snijdende iets. Dat ervaren wordt als, als duisternis. Het is geen duisternis, het is licht. Maar het is als duisternis. Waarom? Omdat lagere kunnen niet. I Ieder die komt van de onder de Gazé. Kan, kan niet het licht zien zonder gazé Oké? Okay? We hebben dat geleerd. Daarom is de is maar zonder de Gogma kunnen we het, le het lichaam niet tot leven brengen. Betekent, betekent dat in elke onze correctie, dat wij pas wanneer wij Gogma ervaren, dat is het moment waarin, waarin ik zeg, kijk, nu voel ik dat in, de, in, elk, in elk celletje van mij voel ik de schepper. Dat betekent Gogma, het licht Gogma. Is de schepper. Dat is wat we kunnen zeggen. Natuurlijk ligt, je kan zeggen, je ja, zegt, is de schepper. Beide zijn. Ja, dat het niet te scheiden is. Waarom zijn beide? Waarom? Omdat Hawaï is de middelste lijn. De, de naam Hawaï is de middelste lijn. En daar binnen de Hawaii zit nog de naam Elohim. Ja, Elohim. Dus links is Elohim, linkerlijn is Elohim, de naam Elohim. En rechts is Hawaii. Dat is, uh, dus, maar dan ervaar je dat, die Chogma, en wanneer, pas wanneer je gogma, je Chogma gaat ervaren, op dat moment voel je, dat je bent vol, vol van de schepper. Of hij voelt jou en je voelt dan op dat moment de eeuwigheid. Sereniteit. Het is niet van mij, maar het is wat ik ontvang. Oké, okay, dat is van korte duur, zeg je daar. Oké, okay, maar stap voor stap, naarmate wij, meer, wij, wij ons meer langer ermee bezighouden, wordt het steeds uh, stabieler, wordt het steeds permanenter. Tot dat, dat er een toestand komt van, zoals de Tzadik Amur, een het Tzadik, dat zijn we niet. Maar goed, maar wij zijn, wij uh, verlangen ernaar. Wie verlangt om een volwachtig rechtwaardig te zijn, die is al volwachtig. We hebben want de volmaakte, wie is de, de volmaakte rechtvaardige? Goede intentie. Met huh? de goede intentie. Goede intentie. En nog wie? Ik had gezegd wie. Alleen de schepper. Alleen de, alleen de schepper is de volmaakte rechtvaardige. Wij zeggen natuurlijk ook hier op aarde dat er ook volmaakte rechtvaardigen zijn. Wat betekent dat? Dat er iemand is die. Dermate zichzelf in overeenkomst weet te brengen met het hogere waarbij Abu Yima, ja, het chassadim van de Abu permanent schijnen aan hem. Dat is de, de, volma, de volmaakte volmaakt rechtvaardige. Sadiq Gamu. Betekent dat, zoals wij dat geleerd hebben, dat in elke toestand, hij, in welke toestand dan ook, hij voelt niet meer de onreine krachten. Je dat? Dus waarom die chassadin van de abu-ima, daar hecht, hechten de klepot zich niet meer aan. He? Dan is die, hij, hij van binnen ervaart geen klepot meer. Natuurlijk heeft een, zo iemand heeft een geweldige kracht waarbij hij alles rechtvaardigt. Wat er ook gebeurt. Hm. Maar als wij al streven daarnaar, worden wij ook zo genoemd. We hebben dat geleerd. Wie is Gagam? Hij die streeft naar een Gagam. Iemand wordt gacham genoemd, wijze, of Gagam, iemand die streeft om het licht Gogma te ontvangen. Natuurlijk met de chassadim. Dus, in de naam van de toekomst, iemand wordt genoemd al gegaan. Terwijl, eh, ik ben nog niet, dat niet bijvoorbeeld, iemand dat is er nog niet, maar omdat jij al strijft naar dan in de naam van wanneer jij, in de naam van de toekomst, wanneer jij echt zal dat ontvangen, omdat jij nu al op de weg bent, word je ook zo, ook zo genoemd. Dat is wat... Uh, maar dat is de gogma, de die alleen het ervaren, opnemen, je jezelf in overeenkomst, overeenstemming met, met het gogma, met de het gogma. Dat vult het lichaam en maakt het lichaam volmaakt. Vijftien. Oh. En lichaam moeten we zien wat het lichaam is. Natuurlijk ook, uh, we kunnen ook niet... Uh, Zeggen dat het fysieke het is niet. Wij spreken niet van het fysieke lichaam. Maar natuurlijk moet het ook weer spiegelen, zichzelf ook in, in gevoel. Niet, niet in het lichaam zelf, maar het gevoel wat wij voelen. Wij voelen niet het lichaam zelf. Wij we moeten weten dat wij we niet alleen lichaam voelen, dat fysieke. Wij voelen dingen van binnenuit. Heb okay, je het van binnenuit? En dan is het that brings the full magnet, the chokhmah. Fifteen. And you probably know for later, you concentrate yourself. No, I can't listen to you vyesh V'yesh-lish-ol Arei. Rio atvan shayu-lo zestin M'lidato. Parchuminei ba'et ha'mita. V'imken lama zeifintin nikra habakuk ha'lshem bet chibukin. Arei Ahibuk achtin de ime parachminei Bah etamita we 1 bo elad 19. Achibuk shel elisha. Let op ones. wat hij naar voren brengt. 15. We En we dienen ons af te vragen. Uh, Rio Atwan. Zie Het is toch zo dat. De Rio de 216 letters, Shayu-lo-Milidato, die bij hem, bij Habakkuk, waren, 16, Milidato van zijn geboorte. Maar goed, die zijn van hem toch vervlogen, bij het Amita in de tijd, in het moment van zijn dood. Kennen, indien, het zo, indien het zo is. Lama zeven Nikra zeventien Nikra Chabakuk, Waarom heet Habakuk? Uh, naar de naam van Bet Naar twee in de naam van twee omhelzingen. De omhelzing van zijn moeder is toch vervlogen van hem op het moment van de dood. Weein en die heeft alleen maar 19 geboek schel Elisha, alleen de de omhelzing van Elisha over. Punt 19, zo, een terechte vraag. 19, na de punt. Janhu ki baimet 20, lohim bo elisha baet tchiato, schoen davar 21 hadas miluvaat behinata toch shim boek, zei hem schielo mi imat twintwintig ila sak, ziba sot twijtamitim, avael twintwintig rio atvan, gam hinada toch hij boek ime mi bon. 24 hinei hen arak khazru lithiya wehen otan rio 25 opgenat abon mi baet shinu lad de im lohen aya kulo 25 Ne shamahadasha, lomar bo inyan tchia. En hier in het laatste woord van de regel 26, de tweede letter is trek het link de linkerpoot naar tot aan de dakdakje en maak het het daarvan tchia. En nu goed, goed, goed opletten. De absolute concentratie in wat hij zegt nu. Uh, uh, het is ook geldig voor ons in elke, voor elke situatie. In onze uh, correctiewerk. Correctiewerk wat wij doen. In elke situatie van elke tins Let op. De regel 19. Wijn Jan dus het antwoord daarop, wat is dat? Hij heeft toch alleen maar na zijn dood, hij heeft alleen maar nog toch wel één geboek, één omhelsing ja, van Elisha. Maar die van zijn moeder is toch vervlogen. Wat de moeder heeft in hem dat rode wat de moeder aan hem heeft gegeven. 19. Waarin hoe en het gaat erom? Kie bij want het is waar, zegt hij. Let op, in werkelijkheid is het zo. 20. Dat het is waar dat Lohim schich bo in Elisha, dat Elisha trok naar hem in dit, op het moment van zijn dood, of na zijn dood, nee, sorry, nog een keer. Het is wel waar dat, uh, werkelijk is het zo, dat Elisha, op het moment van zijn, uh, toen hij Habakkuk uh, tot leven heeft gebracht uit de doden, dat hij trok naar hem, niets nieuws. Toe, let op. Niets nieuws heeft hij aan hem, naar hem aangetrokken, behalve, let op, 21, behalve het aspect van de geboek, behalve van het aspect van de omhelsing, die hij trok naar hem toe, van de hoge ima, zag van de zag. Dus, van de abu ima, dus maar van de kant van de ima, van de hoge ima. Dat is wat hij had aangetrokken naar hem. Sheba so let op, wat hij zegt ons, dat in haar, in die hoge ima, in de zag, daar is het geheim van de opleving uit de doden. Dat is dat is de ima van de Abou Ima. Dat is dan de ima de van haar komt dat, dat op de opleving uit de dood. Awail 23 Rio atwan, maar de 216 letters gampenad achibug de ima ook het aspect van de omhelsing van zijn moeder, dus van zijn aardse moeder. Mibon, die, die is van bon die is van de malgoed, toch, en niet van de hoge ima. In 1924 24, zie hier, Hen, Raak, Hasrulet, ja, deze 216 van zijn moeder, van zijn eigen moeder, die keerden alleen terug tot leven, als het ware, als het, als een even aspect van wat hij, van wat Elisha heeft gedaan. We hebben otan rio, en die zijn deze rio, deze 216, 25, op genad bon, en het aspect bon, dus bon van de malgoed, dat is dan de lage wereld, uh, wat, wat, wat, dus, wat hij wat zijn moeder heeft hem aan, a, had, had hem um, gegeven in het me bet, me baet, dat is, die, dat zijn die 216 letters van het aspect bon, die hij had van de, vanuit, vanaf de tijd van zijn geboorte. De im en dat, want was het anders, was het was niet zo? Aja, ah kolonisama, als het niet zo zou geweest, als hij, als beide zouden, als Elisha beide zou aantrekken ant, naar hem toe, dus dan zou dat, kolonisama, dan zou dat een helemaal nieuwe ziel zou zijn. Zie dat? Als die beide zou hij aantrekken, dan, dan zou dat een hele totaal nieuwe ziel zou zijn. We loeien daar geen Lomarbo in jant en dan zou niet uh, va, zou niet mogelijk zijn om in, over hem over die ziel over die over hem over die gebakook uh, te zeggen dat het de kwestie is van de opleving uit de doden. Nou, dan zou het geen opleving uit de doden zijn. Duidelijk. Want als hij, als ook de zes, 200, als ook de 2016, eh, eh, het aspect 216 die hij eh, zou ook Elise aantrekken, dan zou dan geen sprake zou zijn van Opleving uit de doden. Want de wezen, hij de Torah spreekt. En de zogenaamde spreken. Dus de Torah spreekt van de opleving uit de doden. Want anders zou dan een hele andere Shama zijn. Eigenlijk. Een hele andere Shama. En dus dat is wat hij dan zegt. 27. Dus eigenlijk zijn er to, dus twee. Toch wel blijven dus twee omhelzingen. Eén van zijn moeder, ondanks het feit dat die 216 letters zijn vervlogen naar zijn dood. Maar bij het aantrekken van, uh, bij de tweede, bij, bij dus bij de omhelsing, door de omhelsing van Elisha, wordt die omhelsing van de, um, uit de hoge wereld, uit de aboeien, maar ook zijn, um, 216 zijn eigen 216 letters waren teruggekeerd, die van zijn moeder waren teruggekeerd. 27 en twintig. Een klein stukje. We nemen zo, je, nog even, een klein stukje. Wij nemen zo, je, of wil jullie een, een kleine pauze maken? Nee, We nemen twee lo loata. Bet, heb ik in mijn maas. 28 gam heb rishon de ima. Hazarlet Ela Ella 29 Shehabon Allah vehilbish Hasag. Ve Shehabon hu dertig bavakom Hasag. Alken Nifhanim achasadim. Shehem 31. Mi alma va We een behem achizale, citra achar, shehu 32. Hemitae vertelt ons erg eenvoudig. Wat heeft Elisha toch gedaan? Kijk nou wat je zegt ons. We nemen het zain, het blijkt dus. Shehem bet Hibukimamas. Dat hij, hij Habakkuk, heeft nu daadwerkelijk twee, heb twee omhelzingen. ki 28. Want, Gam heb de Ima, ook de omhelsing, de eerste omhelsing van zijn moeder, keerde terug tot leven. Ela, hoe maar, let op wat hij zegt ons. Maar dat is het geheim van, wat is het, wat, gevo, wat, is, wat is het gebeurde, wat gebeurde er, hoe, hoe kwam dat tot stand? En natuurlijk weten we dat op die manier, dat kan niet anders dan, kijk wat je zegt ons, 29, shahabon, Allah wil bishasak, dat bon, oftewel mal goed, de lage wereld, Allah steeg op, we Bisha's zak, en bekleedde de zak, bekleedde de Bina, de aboeima. Alleen op deze manier kan het gebeuren, niet geen andere manier, alleen dat. Men kan niet van boven iets aantrekken, naar beneden, naar de plaats van beneden zelf. Van beneden moet, de, o, Elisha heeft gedaan, van boven heeft hij dan, uh, de kracht uitgeoefend, waardoor de malgoed, werd gebracht naar de bina natuurlijk. We kiewaan, huba huwamakoma sag, en aangezien de bon is, staat nu is op de plaats van de sag, van de bina. Dus de goed steeg naar de bina, met andere woorden, oftewel de bon steeg naar de sag. Als je spreekt over parzufim, dan spreekt je dan bon. Als je spreekt van de malchut gewoon, dan spreekt je van de sfera, dan zeg je die Als je spreekt dan van de hele parsoef, dan zeg je dan de bon. En als je spreekt van de parsoef van de bina, spreekt spreek je dan van de zak. Alle <scalable> 31, daarom, niet daarom, niemand chassadim, daarom worden geachte chassadim, schahem, met allemaal, dat die chassadim zijn van de hogere wereld. Eigenlijk, waarom? Omdat de boom, de malgoed, die bekleedt de ima, ja de hoge ima, de aboe ima. Dan, als die dan een lagere, die komt naar een, ho die komt naar een hogere, tot een hogere, die wordt als een hogere, die ontvangt van degene die binnen, die er binnen is, binnen die lagere, ontvangt die dan haar schijnen, haar licht. Dan wordt het geacht, de chassadim, die dus die van die boon nu ontvangt van de zak, of die malgoed ontvangt dan van de bina, die worden dan geacht dat zij zijn van de hoge wereld. We een bahemagisale citra achra en die hebben geen aangreep, geen aanzuiging van de citra achra. Welke citra achra is? De dood. Maar dat is natuurlijk niet op zijn plaats, niet op zijn eigen plaats, niet op de plaats van de Malgoed zelf. Altijd kijken dat we punten. We al kennen niet Habakkuk, hem bet Habakkuk. Geboek, en daarom heet Habakkuk, uh, heeft de naam, uh, naar de naam van twee omhelzingen.